Jullie u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Een -journaal. De provincie Groningen maakt plannen voor een nieuw waddeneiland. De idee is ontstaan om de natuur in de Eems en het waddengebied te beschermen. Op het eiland moet een zeehaven met overslagterminal komen... zodat verdieping van de vaargul in de Eems onnodig wordt. Het is nog niet bekend waar het eiland moet komen te liggen. De waddevereniging wil liever niet dat er tussen Rotterdam-Oog en het Duitse waddeneiland Borkum komt. Dat levert volgens de vereniging te weinig op voor de natuur... De Russische president Poetin heeft in zijn eindejaars toespraak de Russische anti-adoptiewet verdedigd. Door die wet kunnen stellen in de VS geen Russische kinderen meer adopteren. Volgens Rusland worden Russische adoptiekinderen door Amerikaanse adoptieouders verwaarloosd. De Russische wet is een reactie op het Amerikaanse wet, waarin staat dat Russen die betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten, geen visum krijgen voor de Verenigde Staten. De Italiaanse premier Monti stelt zich toch kandidaat voor de parlementsverkiezingen, melden verschillende media. Monti zou met een eigen lijst willen komen. Bij zijn aantreden, eind vorig jaar, had hij gezegd dat hij tijdelijk premier wilde zijn... om Italië met hervormingsmaatregelen door de crisis te loodsen. Hij wordt volgens de kranten gesteund door centrumpartijen... en overgelopen leden van Berlusconi's centrumrechtse PDL-partij. In de achtste finale van de Champions League... spelen Real Madrid en Manchester United tegen elkaar. Barcelona loopt de AC Milan, Arsenal speelt tegen Bayern München... en Celtic neemt het op tegen Juventus. Schalke 04 van Klaas-Jan Hunterdaar en Ibrahim Affalai loten het Turkse Galatasaray. De achtste finales in de Champions League worden in februari en maart gespeeld. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten volgt een op steeds meer plaatsen regen. En er waart een vrij stevige oostenwind. Middagtemperatuur ligt tussen drie graden in het noordoosten en een graad of vijf in het zuiden. Vanavond bereikt de neerslag het noordoosten en daar valt natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A37... tussen Hogeveen en Emmen... en op de A73 tussen Venlo en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's...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 The club, top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 Zij is... That yes. all is always, always, ales, ales in it. Gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Ik spent een lange tijd hiding, believing dat ik alleen was. En de surf. I let the.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 Weet Machine. You got to have the feeling Sure as you bone Get it together Right on, right on Get up, get on up Get up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 Pensare che come roccia io ritorno in te, io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi Riconoscerlo non puoi e sarebbe come se sto cielo in fiamme ricade sei in me FM, and... then